Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De horeca is blij met extra miljoenen steun. Er gaan honderden miljoenen richting bedrijven die door corona nauwelijks nog iets verdienen, zoals de horeca. Daar reageren ze enthousiast op de pot geld. Het geeft weer wat lucht, zegt de horecavereniging. Ze willen heel graag weer open, maar dat zit er voorlopig nog niet in, zegt verslaggever Ron Vreese. Zolang de cijfers slecht blijven met corona, zal er ook geen zicht zijn op experimenten met tijdelijke openstelling van bijvoorbeeld restaurants. Dat gaat allemaal voorlopig niet gebeuren. Waar ze wel aan denken is als de cijfers het weer toelaten om dan te beginnen met het openen van de restaurants. Zover is het nog niet en tot die tijd is het dus stutten en hopen dat de meeste bedrijven het overleven. Leden van de Groningse studentenvereniging Vindicat hebben een niet zo'n coronaproef feestje gevierd. Ze hadden een partybus gehuurd en vierden daarin springend en drinkend zonder mondkapje een feest. Het bestuur van Vindicat zegt dat ze geschrokken zijn van de beelden en dat ze de feestende leden gaan aanspreken. De KNVB zet dit seizoen een streep door de tweede en derde divisie en de hoofdklasse. Door corona wordt er al maanden niet gevoetbald en de kans dat de normale competitie snel afgemaakt kan worden is volgens de KNVB klein. In plaats daarvan komt er volgend jaar een aangepast toernooi. Een plan om Eindhoven veiliger te maken is niet helemaal gelukt. In bepaalde wijken waren er deurbellen uitgedeeld met zo'n cameraatje erin. En als er iets verdachts aan de hand is, dan kan de politie die beelden dan later terugkijken. De deurbellen kregen de mensen gratis, moesten ze alleen even een abonnementje afsluiten. Maar dat deed niemand, vertelt deze redacteur van TechSide Tweakers. Als je die beelden van die camera langer dan pak een beet 24 uur of zo wil opslaan, dan heb je een abonnement nodig. En dat kost dan 3 euro per maand. En dat heeft tot nu toe niemand van die deelnemers erbij genomen. De politie heeft er dus helemaal niks aan. Op andere plaatsen werkt de proef trouwens wel. Daarbij werd een ander type deurbel uitgedeeld, waarbij zo'n abonnement dus niet nodig was. En als je dat dus niet hebt, dan, dan werkt dat project in principe wel. Het weer nog bewolkt en af en toe regent vanavond komende nacht ook. Het koelt af naar 4 graden. Morgen soms zon bij zo'n 7 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A7 van Zaanstad naar Horen staat tussen Permarent en Horen 4 kilometer file. De vertraging is daar een kwartier. De oorzaak is een ongeluk, de linkerrijstok is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM.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 Burger, ik ben een wielburger, een Europeanaan. Ik heb Nederland op mijn paspoort staan, maar als te vraag: waar kom jij vandaan? Het kan altijd, zeg ik, om maar niet terecht. Want recht. Want ik ben op mijn weg gegaan. Ontelbare nieuwer, de zon op zich gaan.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 De vraag is of er wat meer mee gedaan wordt. Maar ik ga er wel van uit dat dat wel gebeurt. Het zou mij niks verbazen als de vrienden van 3 voor 12 Drenthe dit ook op gaan pikken. Want hij komt uit heeft Roots in Polen liggen. Dat is ook de naam. Jarek Felix. Dorf, die heet het nummer. Het is bij half tien... Nee, half negen geworden. Half negen Ik zit dan een beetje iets met de uren... in zomertijd en wintertijd door elkaar in te halen. Maar goed. Aan de telefoon.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 Ja, de rest is er nu dit jaar bijgekomen. Ja. Uh, Slanger is langer en Dex, uh, die kwamen precies bij toen het uh, hele COVID-verhaal begon. Dus Ach, dat is ja. dus, uh, ja. echt. dat het iets met elkaar te maken heeft, natuurlijk. Het, het, het lijkt wel alsof hij de ellende uh, ja. veroorzaakt heeft. Laat, laat het een maar niet horen. Maar goed, uh, met die Nigel, uh, dat is ook wel een heel aardig en grappig verhaal. Ik geloof dat hij een uh, neefje is van Jimmy de Vette, of niet? Dat klopt helemaal. Ja. En die Jimmy, die hebben wij dus hier ooit in de, de, de studio gehad, he, met Dirty Collars Dus uh, dat is ook wel een.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 Zijn, jullie zijn creatieve baas, als ik het uh, zo hoor. Nee, ik denk het wel. Ja. ja, ik hoop het. <laughs> Ja, de hele band zit bij elkaar, hè? Want ik, ik, ik hoor ik ze alle vier. Dus... Ja, je verrast me wel een beetje met deze vraag. <laughs> ja, maakt niet uit. Misschien staat wel een hele melodieuze plan, zou we wat mee kunnen. Nou ja, goed, ik, uh, ik weet het niet, maar uh, ja, weet je, wat het, uh, de, de, de reden waarom, weet je, ik, ik, ik heb nu twee verschillende kanten gezien van jullie, hè? Of gehoord eigenlijk. Vol park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 Kan het ook zijn dat er wel wat meningsverschillen, muzikale meningsverschillen gaan komen? Of uh, weet ik veel wat. Ja, dat soort dingen. Ik weet niet of je de broertjes Gallagher kent van Oasis. Ja, ja, die. <lacht> dat hebben we soms hier in huis. <laughs> uh, en voor, de rest, uh, nee, voor de rest kunnen we eigenlijk best wel goed met elkaar opschieten. Okay. Het is gewoon heel lastig dat ik Leon geen tik kan geven af en toe. Dat is was... <lacht> Ja. op de radio zeggen.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 Deze Tessa Lammers. Lassette met Bird's Eye View. Eigenlijk de, het uh, nummer waar uh, ze mee haar eigen comfortzone om in meer uh, heeft uh, verlaten. En dat uh, is ook het, de titeltrack van de EP, Bird's Eye View. Je heb hem hier gehoord. Ka uh, Kafka daarvoor met O oh To The City. Een van de bands die uh, hoog heeft uh, gescoord in de indie-lijsten...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 Baby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 Made a beeline for the seven, and I forget you momentarily. I leave attacks Fight with reason They're coming from miles ahead And I can see them Nog zo mooi voor elkaar te hebben, hè? denk je dan. Maar goed, er staat nog 30 seconden op, op dit nummer. Terwijl het uur nog iets langer duurt. Maar goed, ik dacht toch echt dat ik het aan het begin <laughs> uh, zo had uitgelokt dat dat uh, geen probleem zou moeten zijn. Nou ja, goed. Het was in ieder geval uh, Dayweaver met The Ordinary. Uh, het is de bedoeling dat er dus nog ergens een album gaat komen voor uh, de mensen uit Utrecht. Ik weet ook hoe ze vroeger hebben gegeten. Namelijk Stilweef. Ze zijn niet de enige. Hoefs uh, gingen voor. En ik dacht ook nog uh, de mannen van Glaswolf uit Zwolle. Die hebben dat namelijk ook al gedaan. Stijlbruik, andere naam. En hoppatee, we gaan uh, muziek uh, maken zoals we denken dat het nodig is. Nou, tot zo. Dan hè, zeg ik dan maar.